Het weer. In de loop van de middag ontstaan felle onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Eerst vooral in het oosten van het land, later uitbreidend naar het westen. Temperatuur ligt tussen de 18 graden op de Wadden en lokaal 25 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog 40 kilometer file. Het lijkt erop dat we de drukste tijd hebben gehad. De files worden nu wat korter. Op de A2 van Luik naar Maastricht is het nog wel erg druk. Tussen IJsde en Maastricht-Randwijk, 5 kilometer. Ook op de A2 richting Eindhoven bij Urmond, 3 kilometer. En verderop voor Knopente de Hoogt, 4. A28 Zwolle-Amersfoort, tussen Amersfoort-Vathorst en Knoopend-Hoevelaken, drie. En verder is de druk vanuit Zeeland. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom bij de Vlakentunnel, 5 kilometer. En op de N57 Oudorp rotterdam bij Goede Reden, drie kilometer. Er is een nieuwe Nederlandse munt, het Schilderkunstvijfje.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 Goedemiddag, finale roland Garros. Rafael Nadal tegen Roger Federer, Marcella Mesker. Ja, nou, Federer heeft dus dat setpoint gehad op 5-3, toen won Nadal zijn service game. De volgende game werd de Zwitser gebroken. 5-4 staat het dus nu. En Nadal met de service de kans om weer op gelijke hoogte te komen. Maar het staat 15-30. Ja, dan gaat die bal van Federer net uit en wordt het 30 gelijk. Dus uh, leeft uh, Nadal nog in deze set? Had geen beste start, wat nerveus. Maar gaandeweg de set kwam, uh, heeft hij zijn voorhand weer in het vizier gekregen. Dan staat hij beter te spelen. Nu komen de belangrijke momenten eraan. En uh, spelen de twee als uh, ja, zijn ze deze finales gewend. Het is tenslotte ook hun zevende Grand Slam-finale dat ze tegenover elkaar staan. 5-2 wat dat betreft in het voordeel van de Spanjaard. De service van Nadal naar de backhand. En die is goed genoeg, want uh, Federa kan die return niet controleren steengoeie steengoede harde service van Nadal. Hij komt op 40-30 en heeft nu dus game points om op 5-5 te komen. Het is de 110e editie van Roland Garros met een prijzen geldt voor de winnaar van 1,2 miljoen euro. En 2000 punten voor de ATP-wereldranglijst. En dat is belangrijk, want Nadal moet winnen om die eerste positie te behouden. Anders verliest hij hem aan Djokovic. De service van Nadal, de backhand return, Federer. voorhand Nadal, backhand weer voluit met de spin, maar die mist Federer. En dus wordt het vijf gelijk in de eerste set. En werkt de titelverdediger een 5-2 achterstand weg. Pioniers Kinheim, het honkbal, Theo Plachard. Ik hoor uh, vrolijke muziek, zitten we tussen de in of is dat afgelopen? Nee, tussen de in hebben we andere muziek, Tom. Dus. Dit is de eindmuziek, het zit erop, het uh, is gebeurd en het is een derde overwinning geworden in het Drieluik voor Pioniers ten opzichte van Kinheim. Het is 4-3 gebleven door die cruciale foutenval van linksvelder van Weert uh, van Kinheim in die zevende slagbeurt, waardoor het uh, 4-3 werd uiteindelijk via Gummersen. Dit is de stand, dit is de eindstand, waardoor het uh, met 6-4, 11-0 en 4-3 een driedubbel overwinning is van de streekgenoot Pioniers op Kinheim. Ze blijven alle... Op plaats staan 32 punten, Kinheim derde. Maar Pionius kruipt dichterbij, is vierde met 30 punten. 4-3, een verdiende overwinning opnieuw voor Pinius. En verder dit uur nog de ontknoping van de Ladies Open golf dus in Vlaringen En verder ook volleybal om de European League tussen Nederland en Griekenland. op 59 jaar geleden uit Andrew Gold. In de jaren 80. vormden wij samen met Graeme Goldman het duo Wax. Zoals twee hits, Right Between the Eyes and Building a Bridge to Your Heart. Ze moesten een beetje warm worden, Marcella. Mag ik dat zeggen? Nou, ze zijn erg warm. Tot ja. het kookpunt is de wedstrijd uh, genaderd. En we zitten pas aan het eind van de eerste set. Want uh, het is 5-5. Federer serveert en staat voor de tweede keer op uh, breakpoint tegen. Ongelooflijke punten. Nou, laten we het meepikken. De eerste service, die is... Uit. Of wordt hij goed gegeven? De jaar gaat kijken. Heeft die bal de lijn geraakt? Pascal Maria komt naar beneden. Oeh, die moet nog eventjes wat uh, langer kijken. Gaat achter de bal staan en geeft de bal dan uit. Federer is het er niet mee eens. Zien we niet zo heel vaak. Handen gaan de lucht in. van Ja, wat is dat nou? Slaak een ace. Zo denkt hij. Publiek fluit. Maar ik moet zeggen, over het algemeen hebben die scheidsrechters het toch goed hoor. Dat zien we vaak genoeg als het Hawkeye-systeem in actie is. Maar ja, dat is alleen bij hardcourts, niet op Greffel. Dus krijgen we nu opnieuw het breakpoint. Maar een tweede service van Federer. Hij concentreert zich. Daar komt hij. Een goede kickservice. De forehand van Nadal. De forehand. De backhand nu van de Spanjaard. Weer een backhand. Nadal probeert natuurlijk die backhand te bereiken. Dat lukt hem. Voorhand Federer. En die mist. Misgetimed. Hij stond niet lekker. Hij stond niet goed op zijn benen. Een beetje achteroverhangend En hij maakt de fout. En dus wordt Roger Federer nu gebroken. En komt Nadal op een 6-5 voorsprong. Even naar Vlaardingen, de Ladies Open Golf. Is Crystal Bouillon nog een beetje bij die Engelsen gekomen, Ragnar? Nee, is niet gelukt. Negende plek voor de Nederlandse aan het einde van de rit. En daarmee zal ze misschien aan het einde van de rit best tevreden zijn... gezien de zware weken van de afgelopen periode. Het ging fout op die laatste negen holes. Ja, nog scheiden toen, richting het, of tot richting het, het clubhuis. Maar uh, we hebben wel een winnaar. Dat is dus niet de Nederlandse geworden. Juist op het moment dat we dachten, nou, daar gaat ze. Misschien een soort rally in zetten. Nu zit de schwoener in naar die prachtige lange put op hal 9. Lukte dat niet meer. De winnares is uiteindelijk geworden van de 16e editie van dit toernooi. Dit keer in Vlaardingen, volgend jaar trouwens ook. Melissa Reed, de Engelse die een aantal holes voor het einde de leiding in de wedstrijd overnam. Uiteindelijk komt zij uit op een ronde van 70 slagen. Drie slagen onder par. En om aan te geven, Christel Bouillon eindigde plus één. Daar zit dus maar een paar slagen verschil tussen. Maar Reed wint haar eerste toernooi van het jaar. Werd wel al een keertje tweede. Zeker niet de eerste overwinning voor de Engelse uit derby in haar carrière. Zij pakt de titel op een geslaagd toernooi in Vlaardingen... met veel publiek over het algemeen. Vandaag iets minder goed weer, veel zon, heel veel toestemming... En dat geeft de burger moed. En wat blijft staan is dat Bouillon zich kan meten met de Europese top. Misschien later wel meer. Reed die wint. Hutchison die nog uh, speelde op hal 18 voor een playoff. Ging de fout in met haar approach. Haar slag richting de green. Die kwam aan de rechterkant van de verweer in de bunker terecht. Toen moesten ze hem daar goed neerleggen bij de vlag. Om nog een birdie te maken om er een playoff hole uit te slepen. Dat zou ook Hole 18 zijn geweest. Maar ze stond zo onder spanning dat de bal bijna van bunker tot bunker over... De Green heen ging en uh, het was alsof die bal over een kanaal heen moest. Zo hard ging die, maar dat was uh, niet goed van Hutchinson. Die lang bovenaan stond, twee dagen en nog een beetje. Maar Reed, Melissa Reed uit Engeland gaat er uiteindelijk met de titel vandoor. Volleyballen dan Nederland tegen Griekenland. Gisteren wonnen we wel, maar het was moeizaam. Lars Keert, Zo gaat het vandaag? Het gaat vandaag alweer een stukje beter met Nederland. Dat komt vooral omdat de service beter op orde is dan gisteren. Dat zie je aan alles. En ook het midden staat uitstekend. Rob Bontje, oudgediende en captain in dit Nederlands team doet het uitstekend. Heeft al drie ploks gepakt in deze eerste set. En Nederland staat dan ook comfortabel op voorsprong met 16-10. Dat was gisteren inderdaad wel anders toen de Grieken wat meer tegenstand gaven. En Nederland ook worstelde met zichzelf. Uh, dat komt vooral omdat Nederland een buitengewoon jong team in de baan heeft gebracht. Het hele idee van de nieuwe bondscoach Edwin Benne... is om de jonge gasten die Nederland rijk is... de jonge getalenteerde volleyballers, om die op te leiden. En om die naar grotere internationale hoogte te stuwen. En dat moet dan gebeuren in deze European League. Zeg maar het kleine broertje van de World League waar Nederland terecht in is gekomen. En op die manier hopen ze jonge Nederlandse spelers kennis te laten maken... met internationaal volleybal op hoog niveau. Vorige week dus tegen Spanje... Europese kampioen van 2007. Daar speelde Nederland één keer, won uh, Nederland één keer van en verloren ze één keer van. En nu dus Griekenland dit weekend in het Groningse Leek in een uitverkocht sportcentrum. Zeker 1500 man zijn hierop afgekomen en die maken ook het nodige lawaai. Zou je net zien dat ze op dit moment even stil zijn. Time-out voor de Grieken, want Nederland heeft het nieuwe punt gepakt. 17-10 in de eerste set, comfortabel dus op voorsprong. En van de jonge volleyballers naar de geloutende tennissers in Parijs. Marcelle Mesker. Ja, het is spannend hoor. Nadal serveert dus voor de eerste setwinst. Het staat 6-5 voor hem. Hij serveert en het staat 15 gelijk. Het is nu dus voor... Roger Federer de rug rechte. Hij heeft een setpoint gehad op 5-3. Verspeelde die voorsprong. En staat nu op het randje van verliezen die eerste set. Dit is dus een cruciale game. Oh, schitterende voorhand van Roger Federer. Inside-out geslagen. Dus vanuit die backhandhoek en dan richting de voorhand van Nadal. En hij slaat hem dus voor een winner weg. En dan is het 15-30 op de service van Nadal. Nadal hier in Parijs op jacht naar zijn zesde titel dan zou die Björn Borg evenaren. Het is nog niet helemaal duidelijk of Borg aanwezig is. Het schijnt van niet. En dat is toch wel jammer, want dat soort legendes horen er wel te zijn... als zo'n record opbreken staat. Maar goed, gaat Nadal deze game uitspelen? Of komt Federer terug? 15.30, eerste service van Nadal. Backhand Nadal. voorhand Federer, die wordt de hoek ingestuurd. Nu weer naar de hoek. En dan een hele hoge backhand van Federer die uitgaat. Ja, Hij moest van ver komen... En als uh, Nadal gaat spreiden met die topspinslagen. Dus die bal die krult door in de hoeken. Dan moet je steeds een extra stapje doen. En dan is het van links naar rechts. Ja, dan is dat toch uh, ja, een meter of 10, 12. Nou, ga er maar aan staan. En dus komt er dan zo'n gedwongen fout. Dertig gelijk, big point hier. Wat wordt het? Set point of breakpoint. Nadal gaat serveren. Staat klaar voor zijn eerste service. De opgooi. Daar komt hij. De service is goed. Voorhand Nadal. Backhand Federer. Die gaat uit. Backhand begint wat te haperen bij Federer. En Nadal is goed op dreef gekomen. Nadal komt nu op setpoint. Voor de winst in de eerste set. Nadal is beter gaan bewegen. Waarschijnlijk is die spanning en de zenuwen uit zijn lijf. Zijn voorhand is gaan lopen. En bij Federer, ja, zijn service is ietsjes minder gegaan. En dan ben je de klos tegen de Spanjaard. Nu, 40-30. Setpoint dus voor Rafael Nadal. Spanjaard die van de week 25 jaar werd. Daar komt hij, de eerste service. Is goed. Naar de backhand van Federer. Backhand Nadal. Voorhand, Federer. Lange, harde bal langs de lijn. Slice backhand, beetje kort. Backhand doelhandig van Nadal. Voorhand Nadal. En hij slaat hem voor een winnaar weg. Kort cross. En het is dus toch Nadal die de eerste set pakt van Roger Federer. Overleeft een setpoint op 5-3. Werkt een achterstand van 5-2 weg. Maar wint de eerste set met 7-5. Gaan we weer naar uh, Lars Geert. Het volleyballen. Lars, Nederland ging goed. Gaat goed tegen Griekenland? Nederland gaat uitstekend. Thijen Vlam is de naam. Mitspeler van Roeselaren in België. En hij heeft een indrukwekkende service serie erop zitten. We verlieten het met de stand 17-10. En het is nu 24-10. Oftewel setpoint voor Nederland. En dan zul je net zien dat het op setpoint mislukt. En de Grieken het punt pakken 24-11. Want er zijn er nog altijd 13 over. Ik zei het al, Tijenvlam had een indrukwekkende service serie. Serveert niet hard, serveert juist heel erg cool geplaatst. En vooral zacht en met effect. Daar hadden de Grieken ongelooflijk veel problemen mee. Kregen die bal maar niet onder controle. En zelfs serveren ze ook niet beter hoor. Want de service van de Grieken gaat ver en ver uit. En daarmee haalt Nederland de eerste set binnen met 25-11 maar liefst. Dat zijn nog eens scores. Daar kun je mee voor de dag komen internationaal. 25-11 wint Nederland de eerste set van Griekenland. De intro of de is bij deze. De Pasadena's met Tribute. Ja, Lars Boom won in Frankrijk de proloog van de Dauphiné Libéré over ruim vijf kilometer. Was hij uiteindelijk drie seconden sneller dan Vino Karoff. Uh, Wiggins werd derde. En we hebben nu aan de telefoon Lars Boom. Lars, goedemiddag. Goedemiddag. Allereerst van harte. Uh, even over vandaag. Twee weken geleden stapte je nog uh, met een knieblessure uit de Ronde van Californië. En nu dit. Ben je, ben je verrast over dat je vandaag wint?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 Dus, dus wat je ploeggenoot Paul Martens twittert. Eh, wat, wat Lars Boomde dus ongelooflijk. Een beetje trainen na je blessure. Dan weer wereldtop zijn. Ik haat deze talenten. Dat zegt eigenlijk niet alles. Nou ja, ik, ik had het ook al gelezen. Het, is wel, uh, ja, het, het klopt wel misschien een klein beetje. Ik heb. Uh... Toen ik thuis kwam in Californië wel weer goed kunnen trainen. Twee keer drie dagen echt veel en hard getraind. Ook met bal trouwens, is het vandaag. En, uh, dus dan uh, ja, dat, dat merk je wel dat je lichaam meteen weer reageert op, uh, op die trainingen. En dat is wel erg prettig natuurlijk. En niet helemaal vlak vandaag, hè? dat is ook in jouw voordeel. Nee, er was een uiterste uh, trek meteen 800 meter omhoog uh, naar beneden met veel bochten. Toch wel technisch. Dus dat is ook wel in mijn voordeel.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 Ook als een test naar het enkele tijdrijden wat woensdag voor het Nationaal kampioenschap is. Om te kijken hoe ik sta in de langere tijdrit. En de uitslag kan ik daar natuurlijk niet opzetten, maar ik ga gewoon proberen vol te rijden. Dan zien we het wel. Ja, Martens 11e vandaag. Chalingi rijdt goed, Geesink ook. Um, ja. Dat wordt nog iets, maar die ploegentijdrit straks hè? in de Tour. Ja, nou goed, maar we hebben wel bewezen dat, dat we een goede ploeg hebben voor de ploegentijd in Tireno. Uh, in het voorjaar in Italië. En, uh, ja Ik denk dat iedereen is heel erg gemotiveerd. Uh, sowieso, dadelijk in de toon, natuurlijk, voor, uh, voor de toegetijd. Uh, en als ik mee mag, dan, uh, dan ga ik zeker mijn best doen daar. Ja, Hebben jullie heb nog een speciaal doel trouwens, deze Dauphiné? Uh, nou nee, goed, dit, uh, ja, dit had ik zelf niet verwacht. Uh, die tijd het misschien. En voor de rest, uh, misschien probeer ik in ons te zitten of uh, voor Robert uh, goed werk te doen. En uh, vooraan. Uh, ...te begeleiden naar uh, hopelijk een etappe zeker in een van deze dagen. Nog een drukprogramma vandaag of nog uh, een beetje tennis kijken? Uh, nee, ik ga zo even masseren en uh, even tennis kijken, ja. Ik, uh, hoeveel staat het? Uh, nou ja, ja. We, we, gaan, we, gaan het zo, we gaan even naar <laughs> Marcella. Dan, maar. Dan, Lars, dankjewel, hè? Oké. Okay. Ja, hoeveel staat het? Het stond, uh, Lars Boom. 5-2, een setpoint voor Federer. Uh, maar sindsdien, Marcella Meske? Ja is Nadal helemaal los. Wint de eerste set met 7-5. En leidt nu in een uh, vloekende zucht. 2-0 brak de openingsgame van de set uh, de service van Federer. En ja, het is ouderwets. Die voorhands, die domineren. Uh, Federer moest zelfs in die laatste game... weer een paar slice-backhands gaan, gaan slaan. Dat betekent dat hij dus minder Sorry. tijd krijgt in de rallies En steeds meer uh, achterover wordt gedrukt. En ja, dat is precies waar Nadal hem hebben wil. En Nadal loopt steviger... Je hoort hem meer, de emoties, het publiek komt erbij. Ja, het is uh, mooi om te zien hoe dus even één momentje dat setpoint wegwerken uit de eerste set. Ja, hoe dat alles verandert in het spel bij uh, Nadal. Nou, daar komt uh, Federer, die speelt uh, service uh, volley. En uh, Nadal mist de return, het wordt dus 15 gelijk. Kijken of we nog één uh, puntje mee kunnen nemen. Nadal moet dus, uh, ja, heel, uh, Federer moet dus uh, zijn uh, aansluiting zien te vinden in deze game. Want anders kan het wel eens heel hard gaan. Vier keer speelden ze op Roland Garros tegen elkaar. Vier keer won de Spanjaard. Drie keer in een finale. En de laatste laatste finale. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Dat was 6-1, 6-3, 6-0 voor Nadal. Dus hij heeft wel een nummertje op Federer hier in Parijs. De rally op 15 gelijk. Ja, en weer moet Federer Nadal het punt laten en wordt het dus 15-30. Dit wordt een zwaar middagje voor de Zwitser. Zo lijkt het, want Nadal heeft het heft in handen. De titelverdediger leidt met 7-5 en 2-0. Kunnen de jonge Nederlandse volleyballers de lijn doortrekken in de tweede set tegen Griekenland? Lars Geert. Ik zou bijna zeggen verbazingwekkend genoeg wel. Het is 9-3 in de tweede set. Uitstekend serveerwerk van Jeroen Rauwerdinger. Terwijl ik het zeg. Slaat hij de bal uit. Maar heeft hij Nederland toch in ieder geval een vijf punten geholpen. En die vijf punten, dat is dus nu ook het verschil met de Grieken in de tweede set. 9-4. Je zei het al, jong team. Als ik nu kijk naar het team dat in het veld staat. Dan ben ik daar enigszins over verbaasd. Omdat ik al heel lang volleybal volg. En daar heel weinig spelers uit de Nederlandse competitie in dat nationaal team heb zien staan. En nu staan er maar liefst vier. Nimir Abdelaziz is de spelverdeler. Yannick van Harskamp heeft rust gekregen. Normaal de eerste spelverdeler van Nederland. En de jonge spelverdeler Nimir Abdelaziz. Abdelaziz speelt voor Landstede Zwolle. Hij leidt op dit moment Nederland en doet dat uitstekend. Weinig missers. Is heel netjes in de passing, heel netjes in de setup. Doet dat heel erg goed. En bedient zijn medespelers uitstekend. Zoals nu Hoogendoor bijvoorbeeld. Die het uitstekend afmaakt. Stopt de bal in de brievenbus bij de Griekse blokkering. En Nederland op 10-5. Van Reekom, nog zo'n jonge speler van Dynamo. Die staat in de basis. Stuart Hogendoorn, ook van Dynamo, die staat in de basis. Allemaal jonge gasten. Wel veel meegemaakt met Jonge Oranje. Maar nog nooit met het Grote Oranje. En ze staan gewoon hun mannetje tegen Griekenland. Hogendoorn, bijvoorbeeld. Prachtig blok nu. Hij maakt er 11-5 van. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Soms een beetje zon, soms stapelwolken en nog steeds stevige buien over het land. Dat kan de komende uren nog wel even zo doorgaan met de zwaarste, met onweer en misschien ook hagel. Vooral in de oostelijke helft van het land, daar is het ook het warmst. Vanavond en zeker vannacht wordt het dan geleidelijk minder buiig, maar niet overal droog. Temperaturen dalen langzaam en liggen als minimum zo rond de 15 graden. Dan hebben we morgen een beetje een grijze dag, hier en daar een klein beetje zon. Af en toe is een beetje regen en later op de dag, vooral in het oosten en noordoosten, opnieuw kans op wat onweer. Het wordt 17 graden in het westen tot 23 maximaal in het oosten van het land. Dinsdag misschien een fractie hogere temperaturen, eerst wat zon, later opnieuw kans op een stevige onweersbui. Woensdag is er eerst wat regen en later van het westen uit de opklaring. En de dagen daarna neemt de buienkans ziender ogen af. ANWB Verkeersinformatie. De eerste drukte is voorbij op de Nederlandse wegen. Bij elkaar staat er nog iets meer dan 10 kilometer. Op de A2 van Luik naar Maastricht tussen IJsden en maastricht Randwijk 3 kilometer. Verderop richting Eindhoven bij Urmond 3 kilometer. En voor Knoop en de Hoogte ook nog eens 3 kilometer. En een file veroorzaakt door een aanrijding op de A58 van Vlissingen naar Berg-op-Zoom bij de Vlakentunnel 3 kilometer. Sportradio NOS Op 1 NOS Radio Federer tegen Nadal. Even een standje halen bij Marcelle Mesker. Ja, nou, tweede set. De eerste set 7 5 dus voor Nadal. Die stopt meteen met 2-0 voor, maar Federer heeft de aansluiting gevonden. Dat is absoluut de must. Hij moet die breekachterstand beperkt houden. Nadal serveert dus in de tweede set en leidt met 2-1. Okay. Pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del juicio rojo llamado así. Busco la mosca en el suizo. Ya, ¡Ya, ya, ya, ya! Hola, supermercado de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish hola, supermercado la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Señor. Get, Spanish get Spanish pren, pren, el o no? Pren, pren, hola, sí. Hola, Dil. Die DJ, jij, het is pang, ja wij. Hey. Ik bestang, maar het is geen pingo. Ik krijg niks, ik zeg jonno tengo. Bitch, nigga, yo no quiero. Hangen met mensen, ik keren. Hier, nemen Spaanse troep. Donde está mi dinero? Ben als nootjes en tot ziens. Vetvelente, nunca nooit vriend. Los gezelligitos, donde stagenitos. Oh, Costa delsos. Sos. Los gezelligitos.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 Spanso Bosso is so for the house, Chorizo Bocadillo con Manchejo, that is Fabajejo El anus del Diablo, that is the costa de eso El Anos del Diablo, that is the costa de eso Yo quiero esnifar, yo quiero vomitar, yo quiero comer Ho, des benye coño, benye coño Los gestalejitos, donde estagenitos? Oh Costa del de sos, Costa de los gezelejitos, donde está Janitos oh. Costa del de Sos Hola supermercado, de la bancos por aquí, let's get spent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 Van tegenwoordig op Radio 1. Dat zal waarschijnlijk ook niet vaak voorkomen, denk ik. Uh, get Spanish, misschien een beetje op uh, Nadal slaan. Hè? Een topsporter die op weg gaat naar Londen en niet meer hoort bij de jeugdvertegenwoordiger. Ook dat is bijzonder, want 15 jaar geleden won hij namelijk al eens olympisch goud met de 8. En nu werkt de roeier, Diederik Simon, hebben we het over. Dus toen naar een nieuw olympisch avontuur in Londen. Met de huidige 8 kwam hij vorige week in actie tijdens de wereldbekerwedstrijd in München. Het NK voor grote nummers op de bosbaan dat dit weekend uh, plaatsvindt. Dat laat de ploeg aan zich voorbij gaan. Maar Diederik Simon, het uh, is een virus bij hem, dat roeien. Dus die ging wel even kijken bij het roeien. En kwam hij ook nog Edwin Cornelissen tegen. We zitten in het clubhuis. Uitkijkend over de Bosbaan, Diederik Simon. Waar jij niet in actie komt hè, dit weekend? Nee, dit weekend niet. We hebben vorige week de Wereldbeker gehad. en uh, We hebben nu een klein beetje rust. De toppers worden wat ontzien, want de doelen zijn groter dit jaar. Hè? Ja, ja, ja we, gaan, we gaan natuurlijk voor kwalificatie in augustus. En voor de Spelen? Voor de Olympische Spelen in Londen, precies. En dat moet dan gebeuren op het WK? Hè? Dat moet op het WK gebeuren. En, als het daar niet lukt is er nog een klein kansje daarna, Maar dat, dat wil ik niet nog een keer meemaken. <laughs> Zoals voorgaande keren. Um, ja, in augustus moeten we bij de eerste zes ploegen zitten. En dan uh, hebben we een uitzending naar Olympische Spelen. Het seizoen is inmiddels begonnen met de eerste wereldbekerwedstrijd. De Vrouwenacht die heeft zich aardig in de kijker gespeeld natuurlijk met de overwinning. Uh, hoe is het de Herenacht vergaan in München? We zijn vierde geworden. Dat is uh, strikt genomen uh, niet goed. Want je wil bij de eerste drie, liefst de eerste natuurlijk. Maar we deden wel heel goed mee. Het, was, uh, het ging eigenlijk alweer harder dan vorig jaar had ik het idee. En dat is bemoedigend. Er komen nog wel een paar hele goede ploegen bij. Er zijn, uh, de, de concurrenten zijn, uh, waren er voor een deel niet. Maar de, de, het, het gaat de goede kant op. Ga dan ook gelijk zitten puzzelen van waar, waar zit de progressie nog? Waar kunnen we beter? De progressie zit hem voornamelijk in het goed samenroeien. Het gelijkroeien, het... Uh, het technisch als 1-8 goed varen. Dat is het belangrijkste. We hebben heel veel gewerkt aan fysieke opbouw. Dat zit behoorlijk goed nu. Maar het is nog niet in alle omstandigheden een ploeg. En dat, dat, dat moeten we echt nog beter krijgen. Hoe creëer je een ploeg? Door heel veel samen te trainen. Consistent te trainen. Door op de goede punten te trainen. Goed op de, de, de nauwkeurigheid, Dat soort zaken. Ja. Is het mogelijk om... Een ploeg te kweken op het moment dat eigenlijk de selectie van de ploeg voor het WK nog duidelijk moet worden. Ja, dat is dus heel moeilijk. Dat is, dat is een groot probleem. Aan de ene kant heb je dus een grote groep, waardoor je wat meer mogelijkheden hebt. Wat meer backup, als er blessures zijn, noem maar op. Maar dat verhindert voor een deel dat je, dat je echt kan werken aan een eenheid. En dat is, dat is wel eens een handicap. Want ik kan me voorstellen dat je juist denkt van nou ja laat die selectie maar zo vroeg mogelijk bekend zijn. Dan kunnen we daarna echt aan de slag. Dat, dat is, uh, het is goed om dat niet te laten doen. Maar ook te vroeg is ook niet nodig. Maar je, je moet wel op tijd zijn zeker. Want hoe ziet dat traject eruit dan naar dat WK en het selecteren van de ploeg? Nou, we komen, de komende week hebben we nog een aantal uh, races en, uh, en dan moeten we nou, een aantal combinaties com proberen. En dan wordt er een keuze gemaakt tot en met de WK. Er zit nog een wereldbeker tussen. Nou, en dan gaan er nog een paar trainingskampen overheen. En uh, dat is gewoon hard trainen en uh, de komende drie maanden. Merk je dat, ook bij je collega's, dat die droom Londen langzaam maar zeker toch echt begint te leven? Nou, het leeft al. Het is, het is Sowieso met roeien gaat het eigenlijk altijd om, maar om één ding, dat is Olympische Spelen. Dus daar hebben we het wel veel over. Ja. En je zit nu in een jaar inderdaad waarin het er echt om gaat spannen. Hè? Dus die spanning die gaat wel langzaam toenemen. Ja, ik, bij mij eigenlijk ook niet zo. Ik, ik, vind, ik vind Olympische Spelen is natuurlijk wel belangrijk, maar het is ook... Eigenlijk hetzelfde als een gewoon WK. En ik denk dat het toch goed is om het ook zo te benaderen. Wat, wat, wat, wat je vaak ziet bij ploegen, ook in het buitenland... dat ze in een olympisch jaar heel olympisch gaan doen. En dan gaat het juist een beetje net de verkeerde kant op. Te veel spanning, te veel verwachting, te veel aandacht. Ook weer andere dingen willen doen dan je normaal doet. En ik heb geleerd uit het verleden... dat, uh, dat je de Olympische Spelen niet te belangrijk moet vinden. Dan gaat het vaak het beste. Dat is een kwestie van ervaring, van routine bij jou? Ja, precies. Uh, aldoende leert men. Diederik Simon, recht van spreken, 15 jaar geleden al Olympisch goud. Aldoende leert men, zei hij Fijn. tegen Edwin Cornelis. van Mark Anthony. We gaan even naar Lars Geerts. Want het is setpoint voor Oranje in de tweede set 24-19. En het was Floris van Reekom die het al had bekronen. Deze, kunnen bekronen deze tweede set. Maar dat deed hij niet. Hij serveerde de bal uit. Dat is een euvel dat Nederland in deze tweede set... vaker, uh, vaker last van heeft gehad. En nu is het Griekenland met de service slecht gestopt. Aan Nederlandse zijde. Kan nog wel gered worden, maar kan hij alleen kalm over het net. Komt de aanval van de Grieken. Waar gaat hij naartoe? Naar de buitenkant. Maar er staat daar een prachtig blok. Van Abdel Aziz in zijn eentje. Jawel, goedemiddag. U bent in Leek Groningen. U wilt scoren. Dat doet u niet. Want ik ben meer Abdel Aziz en ik weerhoud u daarvan. Zorg ervoor dat Nederland het punt krijgt en op deze manier de tweede set binnenhaalt. 25-19 en een 2-0 voorsprong voor Oranje. Vederer Nadal dan. Hoe gaat het daar, Marcella? Ja, het, het blijft hetzelfde verhaal. Nadal leidt nog met een break in de tweede set. De eerste set dus gewonnen met 7-5. Hij leidt met 3-2. Brak dus Federer's eerste service game in deze set. Federer misschien toch wat aangeslagen. Wat lastiger aan het spelen. staat meer onder druk. Nadal echt zichzelf verbetert. Ja, als een diesel. Hij is wat langzaam begonnen. Nu serveert Nadal bij die 3-2 voorsprong. Staat hij op 40-30. Gaat hij serveren. Linkshandige service. Niet zo hard als die van Federer. Maar er zit wel zo'n gemeen linkshandig effect in. Voorhand van Nadal. Weer naar de backhand van Federer. Voorhand Nadal. Backhand van Federer. Backhand nu van Nadal. Nadal in moeilijkheden. Heel ver achter de baseline in de defensie. Nadal met een lop. En de smash van Federer. Die is steengoed. Een goed punt van Federer. Die nu terugkomt naar 40 gelijk. Stond 40-0. Dus misschien een sprankje hoop voor de Zwitser. Die ja, het toch heel erg moeilijk heeft... met dat uh, hoge topspinspel van Nadal. Er is ooit eens wetenschappelijk onderzocht... dat er zo'n 3.000 tot 4.000 rotaties okay. zitten aan die voorhand van Nadal. Dan komt die bal op je af, die draait, die draait, die draait, die springt op. Nou ja, en als je hem dan niet echt 100% raakt, dan mis je zo'n bal gewoon. Hij speelt dat uh, met 20% meer spin dan de meeste tennissers. En dat maakt hem zo ontzettend uniek. Die hele speciale slag van Rafael Nadal. Daar komt hij met zijn linkshandige service. Het is veertig gelijk, dus de service gaat uit. Linkshandige service, maar hij is rechtshandige. Daarom heeft hij ook weer een aparte backhand. Slaat hij met twee handen, maar die rechterhand is heel sterk. Want dat is zijn sterkste arm. Dan komt de tweede service. Federer draait eromheen met de return. Neemt de voorhand. Nu weer een backhand van de Zwitser. De voorhand van Nadal. Lekker hoog over het net. Goede marge. Die ballen gaan zo'n 2 meter over het net van Nadal. Heel hoog en diep. En die bal die valt gewoon weer binnen. Ja, tenminste, als die goed is. Nee, hij is uit. En dat betekent dus, interessant, een breakpoint voor Federer. Die bal van uh, Nadal die zat net achter de lijn. Dat betekent dus vier punten achter elkaar voor de Zwitser. Nou, De eerste kans voor Federer om terug te komen in de tweede set. Als hem dit lukt, dan is het weer spannend in die tweede set. Dan is het weer een wedstrijd. Het komt. Nadal stuit met de bal. Hij is weer door zijn serie Rituelen heen. Nog even. Even het zweet van zijn hoofd. En uh, Het is toch voordeel Nadal. De scoren zei het verkeerd. We zien het hier niet goed. En uh, daar gaat de game dus toch naar Rafael Nadal. Het stond hier verkeerd op het scorebord. Ik dacht ook al dat die bal van uh, Nadal in was. Maar ik zit hier vrij ver van het centerkort. Maar goed, geen uh, break dus. Geen kans voor Federer. En de service game gaat dus toch naar de Spanjaard. En die komt dus in de tweede set op een 4-2 voorsprong. G Like a rainbow, sways while she glows, moves like a Generate sun will rise and love will shine.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 the radio and she goes nana. We hebben het even over wielrennen, want Marianne Vos heeft in Spanje de Grand, Grand Prix Ciudad de Valladolid op haar naam geschreven, op haar erelijst bijgeschreven. Van Nederland bloeit, dat is haar ploeg. En zij bleef deze renster van Nederland bloeit, dus in een kopgroep van acht, eh, waarmee ze over was gebleven. Won zij de sprint voor Rossella Calovi uit Italië en de Zweedse Emma Johansson. Dat was haar derde zeker in het wereldbekercircuit. En in dat wereldbekerklassement neemt ze ook de leiding over van haar teamgenote Annemiek van Vleuten, die geen punten te scoren vandaag. En dat was juist al goed nieuws met betrekking tot de Rabo-ploeg over Lars Boom die de proloog won in de Dauphiné Libéré. Ook Theo Bos kan weer een overwinning op zijn uh, konto erbij schrijven. Hij heeft vandaag de Tour de Rijken gewonnen in de buurt van Spijkenissen. Mooie overwinning daar dus voor Theo Bos. We gaan weer uh, tennissen. Ik ga je eerst even vertellen, Marcel, maar een weet je vast dat, dat Lemonias weer uh, Nederlands kampioen bij de clubs geworden is. Dat is goed nieuws voor jou. Maar wij hebben het over Vedere Nadal. Ja, en dat voor de derde keer, Lemmonia's. Dat is ja, toch knap, goed. hoor. Ja. <laughs> maar hier is nog veel knapper, hoor. Wat hier allemaal gebeurt. Twee absolute tennislegendes. Twee mannen die de laatste zeven jaar het mannentennis hebben gedomineerd. Ja, en dan ineens heb je die Novak Djokovic erbij. Vreemde eend in de bijt, zou je bijna zeggen. Die staat nu op de tweede plaats. En ja wat zou die aan het doen zijn? Zou die aan het kijken zijn? Als Nadal verliest, is Djokovic namelijk de nieuwe nummer 1 maandag. Maar goed, zover staat het niet. Want de eerste set is naar Nadal met 7-5. En die leidt in de tweede met een break. 4-3 voor de Spanjaard. Maar Nadal serveert en je hoort aan het publiek dat ze heel erg op de hand van Federer zijn. Want ze gunnen het die Zwitser zo. Het is toch de sentimentele favoriet. Hij was niet de hoofdfavoriet voor de zege hier. En toch staat hij weer in de finale. Zijn vijfde finale. Hij won het één keer, dat hele mooie jaar in 2009. Toen hij zijn carrière Grand Slam voltooide. Staat 15.30. Nadal serveert. Dus dat is toch een linkpuntje, hoor. Nadal nou, neemt ook wat extra tijd. Daar komt de eerste service van de Spanjaard. Gaat uh, redelijk diep in het net. Onder in het net, mogen we rustig zeggen voelt toch enigszins de druk, want uh, ja, Nadal die uh, staat wel een break voor, maar hij weet dat Federer gaat komen. Die gaat risico nemen. Hier de return langs de lijn voorhand Federer, voorhand Nadal, de slice, nee, de topspin van Federer. Weer de voorhand van Nadal, backhand uh, Federer, voorhand uh, Federer, voorhand Nadal, uh, voorhand uh, Federer. Hij kan er maar net bij en is hij uit positie? Nee, ja, hij kan hem nog net als een lob terugspelen. Gaat hij nog in? Die gaat net uit. Federer on the run, maar ja. 29 jaar, wordt in augustus uh, 30. Men zou toch haast denken dat hij misschien een tikje langzamer is in die verre hoeken. Kan haast niet anders. ...toch nog steeds dit hoge niveau produceren. Roger Federer op jacht vandaag naar zijn 17e Grand Slam. Kun je het je voorstellen? Het absolute record heeft hij met die 16 Grand Slams al in handen. En horen we het. Roger, Roger. Er zijn ook wel wat Spanjaarden die Rafa roepen. Rafa, dertig gelijk. Big points weer. Zo halverwege de tweede set... Federer heeft nog twee kansen, deze game en de volgende service game van Nadal, om hem te breken. Want anders staat hij twee sets tegen 0 achter. De service is goed. De return ook. Daar komt Federer. Gaat hij aanvallen? Nee, doet hij niet. Nadal in de defensie, maar die komt daar toch weer aardig uit. Die speelt de bal diep. Een hele goede voorhand van Federer. Nu een backhand van de Zwitser. Voorhand Nadal. Lange rally. Goede, snelle backhand van Federer. De backhand van Nadal. Mooie rally. Ze houden de bal diep. Ze houden de bal hoog met speel. Ze willen elkaar niet de aanval gunnen. De backhand langs de lijn en dat is een schitterende bal, zeg van Roger Federer. Die hebben een tijd niet gezien. Hij kreeg daar de kans niet toe om vol met die backhand uit te halen. Sloeg tegen Djokovic in de halve finale het punt van het toernooi. Een backhand langs de lijn. Een beetje zoals deze. Toen uh, stond het 3-3 in de vierde set. En toen haalde Federer weer galoos uit... Nu is het 30-40. Misschien is dan dit het momentje. Het gaatje. Het keertje in de deur voor Roger Federer. 30-40. Als Nadal serveert. Die neemt weer eventjes zijn tijd. Hij heeft nog geen tijdswaarschuwing gehad. Zagen we wel eerder in het toernooi. Hij gaat regelmatig over die 25 seconden heen die hij krijgt tussen de punten. Daar komt de eerste service op het breakpoint. De return. Ach, die gaat dan uit... Staat niet helemaal lekker voor die bal, Federer. Goede service wel, hoor, op het lichtraam van de, de Zwitser. En dus gaat het breakpoint aan de neus van Federer voorbij gaan we weer eens uh, praten over volleybal om de European League in Leek, nederland Gaat uh, de tegenstander op zijn Grieks verslaan, Lars Geerts? Ja, je zou het bijna denken naar die prachtige eerste twee sets die Nederland pakte met 25-11 en 25-19. Maar we zitten inmiddels in de derde set. En het is toch Griekenland dat een kleine voorsprong heeft gepakt. 9-8 is het inmiddels. Dat komt vooral omdat Nederland een aantal fouten maakt. Misschien kun je het wijten. ...aan jeugdige overmoed, maar er wordt gewoon niet zo goed verdedigd als in de eerste twee sets. Een van de dingen die je ziet bijvoorbeeld is dat de verdediging achter het blok niet op orde is. Je hebt natuurlijk een blok, die moet ervoor zorgen dat de bal geremd wordt. En dan heb je daarachter iemand nodig die die bal opvangt. En dat wil Nederland nog wel eens vergeten. Dat zie je aan Dirk Sparidans, die baat er ook van. Dat is de libero van Nederland. Het is één van zijn taken. Hij moet dat doen. En iedere keer als hij een bal mist, dan kijkt hij zijn coach aan en zegt hij... ...ja, ik weet het, ik had er moeten zijn... En de coach kijkt, ja waarom stoont je er dan niet? En zo zie je dat Griekenland klein beetje uit kan lopen naar 10-8. Maar er is er altijd nog de ervaring van Jeroen Rouwerdink. Die speelt in Italië bij Monza. Die heeft daar geleerd dat twee punten achterstand helemaal niks is. En één punt achterstand nog veel minder. En hij maakte er een 10-9 van. Nog wel steeds in het voordeel van de Grieken. Maar Nederland, je ziet iets kantelen. Je ziet nu ook dat de ervarende spelers zoals Rob Hontje, opstaan en zeggen... oké, okay, jullie hebben het even mogen doen de afgelopen twee sets. Nu zijn wij weer aan de beurt. Wij zorgen wel voor dat deze wedstrijd gewonnen gaat worden. Toch maken de Grieken nog het puntje. Het is 11-9 in de derde set en het wordt wat stiller in Leek. Dat betekent dat wij langzamerhand richting het nieuws gaan van vijf uur. Met eh, ja, na vijf uur dus nog steeds twee grote sportzaken. Nederland-Griekenland. Nederland is op achterstand in de derde set zoals u net van Lars Geertz hoorde. En het is ook belangrijk set voor set binnen te slepen voor de eerste plaats in de pool. Daarover later meer, maar Nederland is dus wel op voorsprong. En dan Vederer en Nadal die strijden op het greffel van Parijs. Zijn zijn twee uur klein en twee uur bezig. En nog steeds bezig aan de tweede set. Waarin het voordeel dus op dit moment nog steeds voor Nadal is. Maar de breakpoints zijn op dit moment voor Vederer. Na vijven weten we ongetwijfeld meer. Parijs is de grote hoofdmoot van deze middag.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 Namens het voltallige bestuur heet ik u van harte welkom. Straks, kwart over zes, in Instituut Inserda. Radio 1, het nieuws van alle kanten.